das ist FM. ...omroep moet sterk besparen... laten we deze week in de krant. Cultuurradio Clara moet het zelfs met bijna... ...30% budget minder stellen. Voor Scorpio hoef je niets te vrezen. Ons budget is miniem, maar het enthousiasme... ...van onze vrijwilligers is des te groter. Deze week praten we in Apropos... ...met Bart Balen. Caroline Rojchlitz en Yves de Grijze van Berlin. Zij gaan volgende week in het stuk in première met Holocene 3. Bonanza, het laatste deeltje van een Holocene-cyclus. Vrees niets. Straks wordt alles wel duidelijk. Verder strikten we de mensen van Inspinatie om meer te vertellen over een afspraak met het improvisatiegezelschap Wapila Max. Beginnen doen we traditiegetrouw aan de zijlijn van de culturele mallemolen. Philip belt ons met weer een nieuw gedicht. ¡Gracias! Wat is dat precies, en wat ben je daar aan het doen? Hallo, Filip, ben je daar? Blijbaar is er iets met verbinding dat tot misloopt. <totstukend> And it's in my time, but Earth seems to be worst along the line. Do mortals have to kill each other to stay alive? Elsewhere, that's not how they survive. So I've been sent from far to entreat you, my friends. There is only one thing left to do. Goed, nog eens. Dag Filip, jij zit in de Muzeval. Wat is dat precies en wat ben je daar aan het doen? Filip? Hallo? Hallo Filip? Hallo? Filip? Uh, ja? Hallo, hoor je mij? Ik hoor jou heel slecht. Heel slecht, dan ga ik uh, proberen hard te spreken. Jij zit nu in de Muzeval. Hoor je dat? Uh, ik zit nu in Antwerpen. In de Muzeval? Uh, nee? Een vergadering... In vergadering, dus helemaal niet ja, in de muziek. Ja, in een vergadering vooraleer dat er nog een optreden is deze avond Ah de ja, oké. Okay. Dus, um, maar goed. dat is voor straks om acht uur. Ah ja, oké. Okay. Um, ja. Ik zou zeggen, laat je gedicht maar horen. Uh, het uh, gedicht heet Brussel Schumann uh, en het gaat als volgt. Oké. Okay. De kraai krijst graaiend over Schumann Square. Remember me, keelt hangende langhangende Berliamon-banners. Eet ze, stille mangers. Protect yourself. Wedstraat, groene gillend ochtend stichtende literatuur. condoom zijn niet uur. Toch duurzaam. Eenzaam wacht een mistverlangende pendelaar op zijn waverse lijn. Ontmaagd overstijgt de Vakantieverlangende ochtendvluchten Brusselse buildingblokken Terwijl orangine ogen De zon zichzelf wakker worstelt Nog even Even nog Voor de schemers mocht zich losvet Van de saint karteneurs Le drap Wapper dapper de Jogden En rondje meer toe Expatriaal, een hoomgedachte Gisteren scheen een rondje meer makkelijker binnen te lopen. Lopen, hopen, hopen. Op maandagmorgenmiddels. you oh. Enkele weken zijn ze druk aan het werk in het stuk. Voor de voorbereiding van een nieuw stuk zijn de mensen van Berlin met 101 zaken tegelijk bezig. Gelukkig vonden ze nog even de tijd om met ons te komen praten. Bart Bale is er vandaag niet bij. Welkom Caroline en Yves de Grijze. Goedenavond. Goedenavond. Uh, jullie gaan volgende week in het stuk in première met het laatste deel van jullie Holocene-cyclus. Wat is die Holocene-cyclus precies? Dat klinkt als iets uit de uh, prehistorie. Nee, om, uh, om te beginnen, het is zeker niet het uh, laatste deel van de cyclus. Die cyclus is opgezet als een uh, stedencyclus, dus zodat wij elk jaar in een andere uh, de stad of deel in de wereld een uh, project gaan maken, een stadsportret gaan maken. Uh, de vertrekbasis is uh, altijd film, maar we combineren die met de media die we nodig achten voor mm -hmm. die afhankelijk van de karaktertrekken van die uh, stad. Maar het is zeker niet zo dat dit de laatste is, dus dit is wel de derde. Maar de volgende stad bijvoorbeeld, we gaan, uh, vertrek, wij vertrekken hierna naar uh, Moskou om daar uh, twee keer uh, een maand te gaan dragen ook, om een nieuw stadsportret uh -huh. te maken. Hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee om zoiets breed op te zetten? Of iets breeds te bestuderen, zeg maar. Ja, zoiets breed geeft de mogelijkheid om... om kijk, wij, wij zoeken naar steden of uh, plekken die um, interessanter zijn dan, dan de situatie op zich binnen die stad. Uh -huh. Het is niet zo dat we iedere, alle steden in de wereld maar eens zullen afgaan om, nee, de, de bottomline van, van een stad moet zijn eigen anekdotiek, anekdotiek uh, liever overstijgen. Het moet meer vertellen, het moet uh, universeler zijn. Uh, de, de verhalen die wij gemaakt hebben over uh, Jeruzalem, of uh, Iqaluit, een, een afgelegen stad op de Noordpool, de hoofdstad van de Inuit, en dan nu Bonanza met zeven inwoners, zijn uh, projecten die meer vertellen dan de anekdote van de stad alleen. Maar het gaat ook, er zitten zit heel veel herkenbare dingen in, ondanks dat het een totaal... Uh, niet herkenbare plek is op het eerste gezicht. Uh, wist jullie eigenlijk al van het begin dat jullie met verschillende media zouden werken? Uh, ja, de topzet is altijd geweest om, um, om de media te kiezen afhankelijk van de karaktertrek van die stad, zoals ik zei. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat in de loop van die drie projecten, dat we gemerkt hebben dat de film de basis zal op dit moment de basis zal zijn of blijven. Er ja, is een, een groot interesse in film om van daaruit te vertrekken en die te combineren met, uh, met andere media. Ja, want het eigenaar is eigenlijk dat jullie geen filmopleiding hebben gevolgd, als ik het goed voor heb. Um, nee, dat klopt. Eigenlijk hebben wij alle, komen wij alle drie eerder uit de theaterwereld. Mm -hmm. uh, maar het is wel zo, bijvoorbeeld uh, Bart Bala, zijn affiniteit met de film komt, die ze heeft in Amsterdam gestudeerd, scenografie, en die zat er eigenlijk naast de filmschool. Dus die was daar ook een beetje kind aan huis. En uh, ik ben eigenlijk via Yves en Bart erin, erin gerold, want ik had echt helemaal geen ervaring met, met film. Uh, het begon allemaal met Jeruzalem voor jullie. En waarom precies eigenlijk die stad... Uh, Jeruzalem was een, een perfecte vertrekpunt voor de hele cyclus, omdat die stad uh, zoveel in zich heeft, van zowel van nu als verleden, als uh, de rest van de wereld, was een soort van uh, notendop voor de rest van de cyclus, alles, alles zit in die stad uh, vervat. Uh, het is een heel bruisende stad op zich. Het heel westelijke deel is een heel, uh, een heel, een heel groot deel van nu. Het is echt uh, hoe wij het kennen, jazzcafés, uh, discotheken, mm -hmm. markten. Uh. Maar, um, maar aan de andere kant heb je heel die wereldpolitiek die daar ook vervat zit. De verschillende religies die hun basis daar hebben. Um, en dat is eigenlijk een, een vertrekpunt voor zo'n Holocene-cyclus. Holocene betekent uh, het huidige is niet meer of niet minder dan uh, het huidige geologische tijd. Tijdperk. Dus het tijdperk waarin wij nu uh, leven. Ja, want het tweede deel van jullie cyclus is een, uh, een, een, eigenlijk een heel ander deel. Ik kan niet, zoals je daarnet zei, um, was Jeruzalem op een of andere manier te indrukwekkend of zo? Of uh, <laughs> dat je voor iets totaal ja, totaal anders misschien ook niet, maar... Ja, het is zo, inderdaad, Jeruzalem is echt heel uh, hectisch, met heel veel mensen, en, en als je in Jeruzalem rondloopt en je wil het ene filmen, dan, dan, dan wil je eigenlijk onmiddellijk je camera draaien, want achter jou gebeurt er ook weer iets interessants. Ja. En eigenlijk hadden we na Jeruzalem eigenlijk in de petitie zoiets van mijn god, en nu willen we op, op zoek gaan naar de stilte, gewoon wit landschap. Een aantal mensen. En daarom dachten wij toen aan de Inuit, en zijn we dan naar Iqaluit gegaan, dus de hoofdstad van de Inuit kwamen wij achter, dat ligt in Noord-Canada. Uh, de voorstelling schrikte echt erg dicht aan de realiteit. Uh, jullie belden zelfs tijdens die voorstelling, waar je het net over had, in real time met de Noordpool. Ja. Vertel daar eens meer over. Uh, het was zo, we hebben... Um bij de voorstelling of bij het maken van de voorstelling, of bedenken van de voorstelling, uh, Ivo Michiels, uh, de schrijver uh, Ivo Michiels gevraagd om een uh, tekst uh, te schrijven voor uh, twee spelers, mm -hmm. namelijk een dialoog tussen uh, man en vrouw, uh, een dialoog tussen Caroline en uh, Vinny Karitak, is een uh, Inuk um, die in Ikaluit leeft. Hij is geen professioneel acteur, hij heeft een uh, kantoorjob, maar hij is een gedreven amateurspeler, want het professionele circuit bestaat daar niet. Um, ...en tijdens de voorstelling speelden wij... Uh, ...die tekst live via een Skype-verbinding... Uh, um, ...hij was daar zes uur uh, vroeger ongeveer... Um, ...hij kwam snel uit zijn kantoor tijdens de middag... ...we speelden om acht uur... ...en hij om twee uur rende uit zijn kantoor naar huis... ...om een voorstelling... ...die had de toestemming van zijn baas daar... ...om een voorstelling van een uur, uh, anderhalf uur te spelen... Uh, ...en zo verliep die voorstelling... ...die zag ook uh, de film uh, niet hij kreeg alleen geluidscues via ons wanneer hij had zijn tekst voor zich die was uitgeschreven en is gerepeteerd ook daar met hem, Er zijn ook opnames met hem gebeurd die in de film verwerkt zijn, samen met Caroline uh, dus die, die lifeline was een, ja, was een spannend element, want die, de, de natuurelementen bepalen daar een beetje de kwaliteit van de lijn natuurlijk dus soms viel die eens weg, maar dan... Ja, want eigenlijk heb je het jezelf daar verschillend moeilijk mee gemaakt dus uh, waarom heb je het dan, dan toch gedaan eigenlijk, op die manier? Ja, de... de de spanning van te weten, en dat, was ook de, dat is ook de moeilijkheid aan de voorstelling, dat mensen, het vreemde is dat mensen bijna niet of uh, nauwelijks of, het, we moesten er in ieder geval veel moeite doen om ze te doen geloven dat dit echt live was. Blijkbaar kan alles via internet en Skype en kan je naar Amerika bellen, naar Zuid-Afrika, naar Azië, maar naar de Noordpool bellen is net uh, web, een web, bridge web. too far. Dat <laughs> is, ja, is yeah. iets heel vreemds. Uh, en we hebben alles aan gedaan. Zelfs op een gegeven moment zaten we daar... We voetbaluitslagen van het moment zelf... die we op, van op internet plukten. Heel snel doorgestuurd via, via chat naar uh, Vinnie. Mm -hmm. En hij gaf tussenstanden van voetbaluitslagen. En zelfs dan dachten mensen... Dit is vooraf opgenomen, ja. Je weet welke voetbalwedstrijd er speelt dus. En jullie zeggen maar iets qua uitslag. Maar ja. dat klopt allemaal. Dat is een heel vreemd uh, gegeven en maakt het moeilijk. Aan de andere kant, die stad gaat ook over... Uh, het is een geïsoleerde stad. Je kan er alleen met het uh, vliegtuig naartoe. Er zijn geen wegen naartoe, alleen wegen binnen in de stad. En daar gaat het ook over natuurlijk dat je juist contact legt met iemand heel afgelegen. Als je op de beelden dan ziet hoe afgelegen het is. En dan ineens die, die stem door de twee speakers in, in de zaal hoort... Klinkt ineens, dat contrast van, van een afgelegen stad en heel dichtbij, uh, was een dankbaar gegeven. Ja. Uh, iets anders. In jullie voorstellingen wordt dus documentaire vermengd met fictie. Of ga ik daarmee te snel door de bocht? Je gaat daarmee te snel door de bocht. Ja. Uh, heb je het over Bonanza dan? Uh, over onze ja? laatste, ja. ja. Nee, het is zo dat... Uh, wel, het, is wel zo, nee, het, is, het is echt een, een documentaire op vijf schermen. Mm. Uh, maar het is wel zo dat de verhalen uit Bonanza uh, de fictie overstijgen eigenlijk. Dus het is wel degelijk een uh, docu. Het is allemaal waar. Uh, een, als je het journalistiek zou... Uh, ja, je kan het journalistiek noemen, want het klopt allemaal. Maar uh, er zit geen fictie in dit keer. Bij Iqalibit zat, zat, zat was er wel een fictielijn. Maar bij Bonanza is er, net zoals bij Jeruzalem, bij onze eerste, geen fictielijn. Um, en waarom kiezen jullie precies voor de mix van documentaire met theater? Zegt docu-fictie jullie minder? Nee, we, we kiezen wel voor de... Nee, fictie zegt ons veel en documentaire zegt ons ook veel. En het feit dat we in theater staan... Um, ja, de... Het, de ideeën die voortkomen, als je lang met een, We werken lang aan projecten. Als je lang met een. Uh, aan, aan, aan deze, aan Bonanza, werken we ongeveer anderhalf jaar. Um, dan komt er het verlangen door een stad goed te leren kennen. om daar meer mee te doen dan. Uh, enkel, het kan ook natuurlijk, hè, maar enkel een. een schermenprojectie. Deze geeft. Dit is zo'n dankbaar gegeven. Daar wonen, dat is een officiële stad, Bonanza met een gemeentebestuur en een burgemeester, en dan wonen bij God zeven mensen. En wat nog veel erger is, die mensen haten elkaar. Dat is, dat is het punt van, van die stad. Dus dat zijn vijf bewoonde huizen waar zeven ze mensen wonen, ja, dan is het, een, het, ligt, nou, het ligt niet voor de hand, maar het is zo'n dankbaar gegeven om, om vijf schermen te nemen voor elk bewoond huis. Een scherm, en die levens gaan we door, en hun meningen over elkaar gaan we door. Terwijl met een één schermenversie, versja. je moet dat ene leven verlaten. Je, leeft, je leert het Personage in die zin niet helemaal kennen. Of die, die ene persoon die daar woont. Terwijl de vijf versie je ziet op de linkerkant ondertussen zijn dag, dagelijks leven. Wat, wat doe je bijvoorbeeld in Bonanza? Wel, dat zie je op, op het linkerscherm bijvoorbeeld. Terwijl op het rechterscherm iemand zijn mening geeft over die op het linkerscherm. Dus je kan spelen met, met meningen over elkaar, terwijl de ene toch iets dag, dagelijks aan het doen is. En op een gegeven moment komen die ook. Allemaal samen, niet fysiek, maar de, het, het conflict komt samen. En dus het draait wel rond één punt op het einde. Uh, en daarbij, be, we hebben Bonanza nagebouwd. Hè, een uh, maquette van uh, 7 meter bij 3 meter, volledig een uh, koper ondergrond. Uh, omdat je dan een overzicht van de stad blijft krijgen. Uh, zo meteen praten we verder over dat laatste stuk Bonanza. Uh, maar nu nog even wat MUZIEK <tied> We zitten hier nog steeds met Caroline Rochlitz en Yves de Grijze van Berlin. Het laatste deeltje van de cyclus gaat volgende week in première in het stuk. Over wat we daar te zien krijgen praten we nu even verder. Maar eerst de trailer van de voorstelling. Don't believe anything you hear and only half of what you see. One one two three four five six I'm number seven. You know, they're just a bunch of buttheads going against each other down there. I live up here. <laughs> I know too much about this guy. Yeah, she's being in the I'm really not supposed to make any comments right now. Uh, wat hebben we zojuist gehoord? Uh, we hebben zojuist dus de trailer van onze film gehoord. Uh, Daarin zitten alle bewoners eigenlijk, alle permanente bewoners, ik zal het zo zeggen. Uh, en... Ja, ik weet niet zo goed wat ik er meer over kan zeggen. Nee, je hoort daar een, een, een Er zit een, een verloop in. Je hoort in het begin Mark het, uh, zijn grote creëer over de stad. Uh, zijn grootste advies die hij heeft voor iedereen die hier komt. Don't believe anything you hear and only half of what you see. Dat is een motto van de film. <coughs> um, je hoort de uh, personage van Mary die bestempeld wordt als een heks. van Ik woon hier uh, veel verder. Die doen maar dat beneden. Uh, laat mij maar doen. Ehm... Um, dus uh, Bonanza gaat eigenlijk over de kleinste stad van Colorado. Hoe zijn jullie in godsnaam daarbij terechtgekomen? Ja, dat is eigenlijk via via gegaan. Uh, iemand die vaak ook met ons samenwerkt, Nico Leunen, is een monteur. Uh, en uh, hij was daar ook zelf per ongeluk verzeild geraakt, een aantal jaren geleden. En hij sprak ons daarover en toen hadden wij zoiets van, uh, dat zou wel eens goed kunnen aanslu aansluiten bij hetgeen wat wij in ons hoofd hebben eigenlijk voor de derde in, in, in de reeks. En uh, toen zijn we daar naartoe gegaan. En uh, hoe verliep het contact eigenlijk met die mensen? Ging dat meteen goed of... Uh uh, wel, uh, ja, dat was natuurlijk heel spannend, hè, want we wisten dat ze met heel weinig waren. Als je zo'n kleine stad portretteert, zou het wel tof geweest zijn als we ze allemaal in beeld konden brengen. Dat is ons uiteindelijk ook gelukt. We hadden dat niet verwacht, omdat er nogal enge verhalen waren over een van de bewoners. Die zou... Uh, ja, daar zou je niet... Uh, daar zou niemand contact mee hebben. Dat zou een heks zijn. En ga zo maar door. Maar toen wij daar waren, zijn we toch naar haar toegegaan. En dat bleek eigenlijk een hele uh, vriendelijke, hartelijke vrouw te zijn. Met wel een, alleen een kantje daaraan af natuurlijk. Maar uh, het, het is echt wel bijzonder om, om, om ze alle zeven uh, bereikt te hebben. En ze, ze waren eigenlijk allemaal heel hartelijk. En, en ze hebben allemaal heel graag meegewerkt eigenlijk. Kun je wat meer vertellen over die, die personen? Yves heeft dat straks al een beetje gedaan, maar de relaties tussen die mensen en zo en karakters... Um, maar er zijn weinig relaties tussen die mensen. Het is zo, dus je hebt de zeven permanente bewoners en er het is ook, eigenlijk zijn er 22 totaal in, in totaal officiële bewoners. Mm -hmm. Nu, die andere bewoners zijn eigenlijk zomermensen. Dat betekent dat ze daar een vakantiehuisje hebben. Maar ze zijn daar wel geregistreerd. En dat is dus het hele punt dat de burgemeester van Bonanza en dus ook het gemeentebestuur eigenlijk allemaal mensen zijn die daar niet wonen die daar, die daar een zomerhuisje hebben. Dus die daar... Uh, en dat is een beetje de grote clash tussen de permanente bewoners, of twee van hen, twee van de permanente bewoners, Ed en Geel, dus het oudste koppel, die wonen daar al het langst. En die hebben nu ook uh, het gemeentebestuur en de burgemeester aangeklaagd, uh, opdat de verkiezingen niet officieel zouden gebeurd geweest zijn, en ga zo, zo, en ga zo maar door. Omdat ze dus vinden dat dat uh, niet niet kan. Uh, nu, het probleem is dat Ed en Geel ...niet gesteund worden door de andere bewoners. En um, dat betekent ook dat, stel nu dat Ettengeel die rechtszaak zouden winnen... Dan, zouden zij totaal, uh, ...dan zou Bonanza verloren gaan, want je moet met vier mensen zijn om een gemeenteraad uh, te vormen. Dus dan zou uh, Bonanza als stad ophouden te bestaan en zou het gewoon bos worden. Als ik goed begrijp, kun je op basis van al die spanningen en, en die bizarre relaties tussen die mensen... ...zou je eigenlijk een soap kunnen maken. Hebben jullie dat gedaan? Of is dat wat jullie hebben gedaan? Nee, uh, absoluut niet. <laughs> de, nee, de, die soap die zou toch proberen om die mensen uh, ja, te laten clashen met elkaar. Terwijl de grote kracht van uh, hoe bonanza in elkaar zit, is dat die mensen... Dat is heel vreemd, dat is een vierkante kilometer. En die mensen, uh, ik denk twee of drie elkaar wel, spreken elkaar af en toe via telefoon eens. Maar die, daar is iemand, bijvoorbeeld, er zijn twee vrouwen die daar wonen, Darwin en Shikaya. ...en je hebt Mary, een andere vrouw... ...die in een ander huis woont... ...en die woonde daar bijna twee jaar... ...die, heeft die, die kent die niet... ...dus het gaat zelfs zo ver dat je... ...het, het is... ...ja, het is sterk mogelijk dat die, als je een foto geeft... ...van die twee vrouwen dat ze niet, niet... weet wie het is... ...want uh, Mary gaat ook niet naar de gemeente zo. ...die sluit zich volledig uh, af... Uh, ...maar dat is een, een... ...totaal absurd gegeven dat die mm -hmm. mensen... ...die willen geen contact met elkaar... En dan kan je nog bedenken vanuit... Uh, ik wil mij terugtrekken uit de wereld, dus uh, ook daar. Maar het, zij doen het vooral omdat er gewoon... Uh, het contact die er is uh, loopt volledig fout. Er zijn rechtszaken. Uh, er zijn mensen in de gevangenis gegooid uh, geweest. Er is een man die zijn zoon zelfmoord heeft gepleegd. En waarvan de rest van de stad dan weer zegt... Hij heeft hem vermoord in de tuin. Ja. Uh, dat is... Allee, dat gaat veel verder dan een soop. Ja. <laughs> dat, dat is een fictie die zelfs... Uh, ja, ...die we op voorhand nooit hadden kunnen inschatten zelf. Jullie voorstelling is, zoals jullie zelf zeggen, puur documentair. Maar zit er echt geen greintje fictie in? Nee. Niks? Nee, dat is uh, bijna, niet, bijna niet te geloven. Maar, uh, Inderdaad. De, als je alle de verhalen opeenstapelt, wat die mensen over elkaar zeggen en, en wat ze te vertellen hebben... ...dan is het, het lijkt het pure fictie. Maar ze hebben... Uh, er is, nee, er is geen gram. Ja, wat misschien wel een leuke anekdote is, is dat Barbale, die ook de camera gedaan had, uh, die zei van. Die had echt op een gegeven moment het idee, we waren daar aan het filmen, die zei van. Weet je, al die bewoners hier, die gaan naar ons toe komen en die gaan zeggen van: Hé, hey, we hebben jullie goed liggen gehad. Hè? Dat was allemaal niet waar hoor, wij kwamen wel met elkaar overeen. Omdat het gewoon zo ver ging, dat hij echt dacht van: die nemen ons in de maling, dat kan niet waar zijn. Maar het is dus echt allemaal waar. Uh, Bonanza is een wereld in een klein. Het is de kleinste gemeenschap van drie steden die jullie, die jullie tot hiertoe onder hebben genomen. Uh, zijn er dan eigenlijk nog gelijkenis te vinden met zo'n stad als Jeruzalem? Ja, het vreemde is dat bij die steden, dat er, um, kijk, als, als zo'n een, een zaak bezig is, een rechtszaak in, um, in Bonanza over het kiessysteem, en met het risico dat Bonanza zelfs ophoudt te bestaan, dan gaat het over veel meer, dan bedoelt het gaat over een kiesysteem binnen en die zeven bewoners en de anderen die mogen, zich mogen verkiesbaar stellen. Maar dat op zich al die 22, dat is eigenlijk voor ons, van buitenaf, lijkt het een futiliteit. Voor hen is het zo'n grote zaak dat het weer iets vertelt over al de rest. En dat heb je ook bij Jeruzalem, alleen is het meestal daardoor, of daar kan het ook omgekeerd. Daar zijn de thema's zo groot binnen die stad, dat het weer iets, misschien iets kleiners uh, vertelt, of nog iets veel groter. Ja. Maar dat is dan weer het verschil met ja, met zo'n Moskou zal het weer anders zijn. Bijvoorbeeld als je in Moskou filmt, zit je weer dichter tegen die grotere thema's mm -hmm. die er vanzelf aanwezig zijn in zo'n stad. Ja, want wil je kiezen, elke keer voor culturen die heel ver van elkaar liggen, is dat dan niet moeilijk om je elke keer daar weer aan aan te passen? Dat is ook de tijd die we nodig hebben. Hè? Kijk, de première van de volgende is van Moskou is uh, pas in de zomer 2008. Mm -hmm. Dus dat heeft allemaal daarmee te maken. Er is een studie vooraf nodig. Dan uh, is dat allemaal haalbaar. Je moet uh, veel lezen, uh, veel contacten leggen met mensen daar. Uh, voorbereiding voor de draag zelf enzovoort. Dus uh, uh, het, is no het kan niet anders dan, dan het op zo'n lange periode te doen. Ja, en heb je het gevoel dat het altijd klikte met die verschillende culturen? Of liep de ene beter of de andere? Of, uh ja, dat is dubbel ook, hè. Met, mm -hmm. Jeruzalem is een fantastische stad. Ikalwit uh, uh, is triestig, maar heeft een heel, een heel grote schoonheid. Van Anzad heeft een fantastisch landschap en eigenlijk, ja, misschien de mensen op zich, uh, maar ze verknoeien het gewoon. <laughs> ze, ze verknallen het. <laughs> ja, zo is het duidelijk. Dus daar, daar zit altijd met, met een, het is niet zwart-wit, dus het, het loopt altijd dubbel door elkaar okay. en... Uh, Oké, okay, Yves en uh, Caroline, bedankt voor jullie komst naar de studio en veel succes met de première volgende week. Dank u wel. Dank u wel. van Berlin kan je volgende week donderdag nog komen bekijken in de Soete Zaal van de Stuk. Woensdag is ondertussen totaal uitverkocht. Meer informatie vind je via onze website. En nu we het toch over die pagina hebben, de inhoud van de vorige uitzendingen, de besprekingen, de columns, de gedichten, kan je vanaf nu vinden op onze eigen blog. Zo wordt het nog gemakkelijker om te reageren op een van onze items. En ja, je kan uiteraard nog steeds alle uitzendingen herbeluisteren. Surf snel naar www.radioscorpio.be. Slash, apropos en zeg het woord. Zaterdag staan twee improvisatiegezelschappen samen op de planken in Leuven. Wapila Max komt buurten bij Inspinatie Toucour. En van dat laatste collectief zitten er bij ons twee mensen in de studio. Welkom in de studio Mark Briban en Thierry Walemaars. Mark, jij bent de oprichter van Inspinatie. Waarom ben je er destijds mee begonnen? Wel, um, een hele goede vraag. Uh, ik had gewoon zin om te improviseren... En op dat moment bestond er zeer weinig en dan is het makkelijkst om zelf iets op te richten en wild enthousiaste mensen te zoeken die met jou willen meedoen. En dat doen we ondertussen al tien jaar. Ja, dus jullie zijn een improvisatiegezelschap. Zet jullie op voorhand een lijn uit waar de voorstelling heen moet gaan of hangt alles van de toeschouwers af? We hebben eigenlijk verschillende formats ontwikkeld in de loop der tijden. En momenteel zijn we ons aan het specialiseren in een longform. Dat wil zeggen, we vragen aan het publiek één titel. En wij improviseren daarom een volledig theaterstuk van pakweg drie kwartier tot een uur. Waarbij verschillende verhaallijnen lopen die door elkaar lopen, mekaar gaan besmetten en dergelijke meer. Maar ergens nu nog één titel... En men krijgt een boeiend geïmproviseerd theaterstuk van pakweg een klein uur. Mm -hmm. um, heeft Inspiratie eigenlijk een bepaalde stijl? Uh, zijn er bepaalde elementen typisch? En waar zit het, het verschil met Wapila Max? Bah, ik denk dat uh, het Wapila Max verhaal, dat is zeker uh, een, een, voor, enfin, toch wel een groot stuk verschilt van, van hetgeen wat wij brengen. Wapila Max is meer... Uh, ja, het heet niet voor niks uh, Wurlitzer, uh, het is een jukebox optreden. Het publiek kan uit uh, een liedjeslijst liedjes kiezen en op basis van dat liedje uh, brengen zij eigenlijk uh, het verhaal achter het liedje. Dus uh, bijvoorbeeld Verdammtig Liebtig van Matthias Reim, dat wordt gekozen en zij bouwen dan een scène rond het liedje Verdammtig Liebtig, of niet? Voilà. Ja. Spinazie daarentegen brengt meer Um, het is een ander, ander concept gelijk maar ik aanhaal. het is meer een één een, een, een verhaal waarin dat verschillende verhalen zitten op basis van één thema, wat altijd in elk verhaal terugkomt, en wij proberen uh, de personages ook, uh, moet ik het zeggen de, dieper uit te, uit te graven eigenlijk mm -hmm. maar het, het kan alle richtingen uitgaan het kan heel serieus worden het kan heel hilarisch worden en het kan ook heel uh, dramatisch worden en hoe bereiden jullie dat eigenlijk dan voor? <laughs> niet. <Echt laughs> Tot niets, niets. Nee. totaal niet. Wij nee. Wij, wij trainen eigenlijk, en waarop dat wij trainen, zijn eigenlijk wat wij noemen basistechnieken van het improviseren. Dat is eigenlijk elk mogelijk idee wat zich voordient, accepteren en er iets mee proberen, doen. Heel goed naar elkaar kijken, heel goed naar elkaar luisteren, en van daaruit uh, het verhaal laten ontstaan. En het verhaal boeiend houden. Ja, het is ook zo dat als wij, een, een, als wij op scène gaan, dus werkelijk tien seconden voordat wij de scène opgaan, weten wij dus van niets. En dan krijgen wij gewoon van het publiek een, een thema of een, of een titel, bijvoorbeeld de laatste rij. En dan heb je wel geteld een, een vijf à zes seconden tijd om eraan te beginnen. Um, ja, improvisatietheater moet je dus hebben van het onverwachte. Um, wat is de, de tofste improvisatieavond die jullie je nog kunnen herinneren? En waarom? Goh. <laughs> uh, goh. Dat vind ik een zeer moeilijke vraag. Omdat eigenlijk elk optreden van ons, is, is, kan je eigenlijk vergelijken met een wereldpremiere. Uh, er is geen, geen zelfde voorstelling. Ook al is het een, een gelijk concept, of, of weet ik veel wat, geen enkele voorstelling is hetzelfde. En soms heb je de indruk dat je uh, zweeft op wolken en dat alles uh, vlekkeloos uh, alsof het niks is gebeurt. En soms heb je zo het gevoel van, Jezus, wat doe ik hier op dit podium? Was ik maar thuis gebleven, maar telkens blijft het boeiend om, om, om eraan te beginnen en zien oké, okay, wat wordt het vanavond? Dus om te zeggen, wat is het hoogtepunt? Uh, ik, zou het, ik zou het niet weten. De mooiste momenten eigenlijk als je op scène op, op staat, is uh, als je echt met een meespeler heel spontaan je ding kan doen. Ik bedoel daarbij, dat eigenlijk heel spontaan komt, het klikt gewoon. Dat zijn de leukste momenten. En dat hoeft daarom niet gigantisch humoristisch te zijn. Dat kan evengoed iets heel gevoeligs zijn of iets heel uh, dramatisch. Dat, dat kan alle richtingen uitgaan. Dat zijn eigenlijk de mooiste, vind ik, de mooiste momenten. En als ik echt heel concreet moet, moet kijken, dan denk ik eerder aan... Uh, af en toe spelen we ook op buitenlandse festivals en we hebben overlaatst in, in uh, uh, Finland gespeeld, in Helsinki. En dat was, dat was gewoon zalig om daar zo een uur lang voor een wild, vreemd publiek in het Engels te gaan improviseren. Waarbij dan blijkt dat er Belgen in de zaal zaten die achteraf dan kwamen zeggen, jullie hebben dat perfect gedaan. Wij zijn trots op jullie. Zoiets, dat is zalig. Oké, okay, blijf zeker luisteren, want na de muziek zetten we Inspiratie echt aan het werk. Ze tracteren jullie dan live op een improvisatiesessie. Tine of tine. Cultuur op Radio Scorpio. Bij ons zitten nog steeds Mark en Thierry van Inspinazi die we even laten spelen. En we zoeken het niet ver. Speler 1 is een radiopresentator van Radio Scorpio met een glas te veel op, gespeeld door Thierry. Speler 2 is een blinde theateracteur die net een slechte recensie heeft gekregen, gespeeld door Mark. Nu begin maar. Uh, Jos mag ik hem begin doen? Ja. een begin toen. Apropos. Apropos. Goede uh, avond uh, beste luisteraars. Uh, dit is die diary van uh, Radio Scorpio. En we hebben hier in de uh, studio Mark, Mark Breban. Mark, vertel eens iets van uzelf. Oh, oh ja, sorry, oh, ja, Ik vond, stel dat dat de microfoon was, eh, ja, want ik zie, ah ja, ik voel het, oké. Okay, um, ja, ik, ik kom hier even in de studio, ik uh, ben absoluut uh, niet tevreden over het artikel wat jullie gemaakt hebben, oh, naar aanleiding van mijn ja. boeiend theaterstuk. Oké, ja, ja, ja. ja. ja. maar eerlijk, het was, het, was niet echt, uh, ja. het was niet echt fantastisch, hè. Mark... Niet echt fantastisch. Jullie oh, ja. hebben gewoon geen klote verstand van kunst. Ik heb, ik heb gezien, het was... De receptie was goed. Da Pardon, dat moet ik nageven. Maar het theater... Sorry, uh, waar trok dat nu op? Geen verhaallijn. Je had personages, dat was ver te zoeken. Uh, geen seks. Ik... Kat, ah, geen seks. Ah, voilà. Ah. Ziet, voilà. geen kat. seks. Nee, ik dacht het nog oh, wel. Het studentenpubliek, dat het enige wat die mensen interesseert, dat is seks. Ah, wel, seks is niet altijd goed in het theater. Bloot moet niet altijd. Bloot is geen kunst. Trouwens, ja. ik kan geen bloot meer zien. Ja, en, Letterlijk. En brr, wat dan van diepgang? Diepgang heb ik ook niet gemerkt. Mark? Ja, ik, nee, de enige diepgang die jij gemerkt hebt, is de, hoe diep kunt je in uw glas kijken. Dat ja, is mij zo, wel zo, helemaal zo, duidelijk. Wat ik wil champagne. nog even zeggen aan al de luisteraars thuis: kijk, de boodschap achter dit verhaal was. Leef. Leef je leven zoals het leven is. Leven. En dat dachten wij even duidelijk te stellen in dit theaterstuk, maar ja, blijkbaar hebben jullie dat helemaal niet begrepen. Oh, sorry, maar. Wat zaterdag, wat mogen we doen? Zaterdag, eh, wel zaterdag gaan we het opnieuw doen en dan eh, gaan we het een beetje anders doen. We doen het zonder tekst. Uh, we, we laten de tekst volledig weg. We vragen gewoon een, een titel en we doen wat dat we goed vinden. Voilà. Uh, en de receptie. Uh, de receptie achteraf zal uh, gratis zijn. Wel. Als je na deze korte improvisatiesessie zin hebt in meer, dan moet je nu zaterdag zeker om 20 uur naar het Wagenhuis in Leuven, Leuven in de Brusselstraat, naast Taverne Improvisio. Inspinatie to geeft er sa dan samen met Wapi Lamax Max het beste van zichzelf. Als je er zaterdag niet bij kan zijn, dan kan je ook later in het Wagenhuis terecht. Inspinatie speelt er elke maand een voorstelling. Voor meer informatie kan je terecht op www.inspinatie.be. En volgende week moet je op Radio Scorpio zijn voor de laatste apropos van het jaar. En ook wij kunnen er niet aan voorbij. Je krijgt van ons een terugblik op het voorbije culturele jaar. En nu harde gitaren. Of wat dacht je? Bij Daka Daka.